Met het nieuws. Het is 7 uur. Rijke ketel. Goedemorgen. In Iran is een nieuwe Ayatollah gekozen na de dood van Ali Khamenei. Zijn zoon Moustaba is volgens Iraanse media nu de nieuwe leider van het land. De 56-jarige Moustaba heeft sterke banden met de Iraanse revolutionaire garde. Een soort islamitisch leger in Iran is dat. In Libanon zijn meerdere Israëlische aanvallen geweest. En daarbij zijn in de stad Baalbek in het oosten meerdere doden gevallen. Bij aanval in de buurt van Beirut kwamen zes mensen om het leven. Agenten die in het dossier van de vermoorde Lisa hebben gekeken... worden onterecht weggezet als gluurders. Dat vindt de Nederlandse politiebond. Veel agenten wilden alleen maar het signalement van de dader weten... zodat ze naar hem uit konden kijken. En voor voetbalfans van NEC is het vanochtend lekker wakker worden. De Nijmeegse club bereikte gisteravond de finale van de KNVB-beker... door in eigen huis PSV te verslaan. NEC naar de bekerfinale. Het werd 3-2. PSV-trainer Peter Bos reageerde na de wedstrijd ook wel sportief. NEC doet het dit jaar geweldig. Ze staan vierde en gaan nu een bekerfinale spelen. Wat een seizoen man! Ook zei hij daarbij boos te zijn op NEC, omdat ze zo goed hebben gespeeld. Ups. Het weer nog in het zuiden kan het eerst nog mistig zijn. Verder vandaag veel zon van noord naar zuid. Wordt het 8 tot 17 graden? Zo, dat is echt uh, wat een verschil. Zegt. Wat een verschil zeggen? Nou, Ga je ze op de wadden zitten? Nou hè? Oh! oh, oh. Even kijken op de weg. Ik zie tien bedragingen. En dit zijn ze, de langste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij... Hoeveelaken! Dat zijn nu drie kwartier. De A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft-Zuid... door een ongeval een half uur. En de A27 Preda-Gorken bij dan 23 minuten.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 sinds 1999. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen. Avogel nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-vogel, Ervaar pure plantkracht.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 Voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Line en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. Gerard Egdo. Dit is de 2026. Zat dus je een prachtige dag te wachten... het zonnetje gaat weer ronduitschijnen. dat is prettig. Ja, goed nieuws uit de vinylwereld. Want de Nederlanders gaven vorig jaar opnieuw meer geld uit aan LP's. Oh. De omzet steeg maar liefst met nou, toch weer een 21 meer dan het jaar daarvoor. Goed voor 45 miljoen euro aan vinyl. Die zat op je hoofd krijgen, hè? Nee. En uh, als je zou moeten inschatten, hoeveel procent daarvan ben jij... Uh, ik ben daar toch denk ik al 18% van. Ja, dat Nee, ja. nee uh, Vooral Nederlandse artiesten als Roxy Dekker en Yves Berendsen verkopen zich de moeder. Huh, dat is apart, hè? Dus uh, ik denk, nou, er zal wel een hele zooi aan uh, LP's van Bruno Mars worden verkocht. Ja? en Ja, momenteel, want die had natuurlijk in tien jaar geen nieuwe album, maar toch. En uh, al die oude LP's worden weer opnieuw gerecycled. Want ja, dan komt er een Rumors Fleetwood Mac opnieuw 180 gram vinyl. die oude hebben elk jaar weer de meest verkochte LP. Nou, dat vind ik echt heel bizar, want je, zou, je, je associeert vinyl ook wel een beetje... met de kostige muziekneurt. Wish I Love, weet je wel, fantastisch... Maar dan denk je niet gelijk aan Roxy Dekker en Yves Beerens. Nee, ik ook niet. Vind het heel apart. Maar oké, okay, ook de CD zit trouwens in de lift. Vind ik wel opvallend. Ik ken nou door maar heel weinig mensen die nog CD's kopen. Sterker nog, mensen kopen een CD denken: waar moet die in godsnaam in? Ja. Want waar kun je <lacht> nog insteken? Dat is allemaal. Ja. Maar zijn we nu op het punt dat CD's ook vintage worden? Dat dat ook een soort nostalgie ja, met zich meebrengt? Ik denk dat dat er wel is. Uiteindelijk komt ook de CD volledig terug. Ik heb ze ook allemaal nog in de kast staan. Maar ik merk dat iedereen, zich, altijd, iedereen brengt hun collectie naar mij. Ja. Dus ik heb een overschot als ze deze. Geer, eh, ja, overleden tante. Ik heb hier drie dozen staan met uh, knuffelrok 1 tot en met 70. Wil jij die hebben? Ja, maar je ja. moet vooral niks verkopen, want het gaat allemaal alleen maar meer waard worden. Ja? Op een gegeven moment worden de mp3, uh, mp3'tjes op USB-sticks. Ja, oh ja, dat wordt waard. ook weer. Ja, terug naar de cassettebandjes en uh, USB-sticks. Ja, ja, we gaan het zien. Maar platenbeurs hebben het goed voorlopig, want uh, het vinyl zit in de lift. Dat is mooi. Wat heb jij hier gevonden, Marijke? Nou, wat mij iedere ochtend opvalt, is dat er elke dag wel nieuws is over of je al dan niet en hoe en wanneer je dan je kop koffie zou moeten drinken. Oh ja, elke keer is het nou gezond of niet? Is het nou gezond of niet? Is het nou wel of niet dat het telt als een inbrengend drankje? inbrengend nou, drankje, mooi. Of je ja. het op een lege maag moet drinken, dat je ervan gaat scheten. Nou, er is elke dag wel nieuws over. Vandaag wel positief nieuws. Je wordt echt gelukkiger van je kopje koffie. Ja, zie je wel. Er zijn duizenden mensen die mee hebben gedaan met een test. En de 2,5 uur na je kopje koffie schijn je echt met je dopamine, et cetera, dat je daar dus echt blijer van wordt. Dan pas! Ja, nou, binnen de 2,5 uur na je kopje, dan gaat het effect weer weg. Dus binnen nu een half uur moet ik effect hebben van het ja. kopje van half zes. Ja. ja, of alles zou ik nog wel bijnemen. Misschien moet ik even wat bijnemen. Ja, zou ik doen hoor. We gaan ja. dit even turven. Over een half uur checken we even bij je in. Kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. Ja, heerlijk. Hoewel de koffie mijn eerste kopje komt uit het automaat, daar wordt niemand gelukkig. Nee, echt. Ik vrees, wat een slootwater. Goed, en Max, wat heb jij gevonden in de Courant? Nou, ik vond dit dus wel opmerkelijk. Vanochtend uh, op de site van de Telegraaf staat een heel artikel over het uh, erotisch platform Onlyfans. Oh ja. Ken je dat? Ja, daar zit ik elke dag op, hè? Nou ja, het schijnt daar dus wel te wemelen van de oplichters. En uh, ja, hoe gaat dat nou in zijn werkgeer? Stel, jij gaat naar Onlyfans, nou, daar zit je dus op. Jij ziet daar in jouw geval, denk ik, een vrouw met een, uh, een prettige aanwezigheid. Ja, toch? Dat je denkt, gewoon... Mooi, mooi karakter. Nou, jij opent het gesprek en je bent bereid daarvoor te betalen. Ja. Maar nu schijnt dat veel van die gesprekken gevoerd worden... door AI-chatbots. Of mannen. In andere landen. Oh nee. Ja, een Filipijnse ja. man is dat hier. Ja, Filipijnse man inderdaad. Nou, OnlyFans heeft AI verboden op het platform... want het draait naar eigen zeggen om authentieke relaties. Juist. Ach ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar dit kunnen ze niet tegenhouden. Oké, okay, dus je denkt dat je met een hele knappe vrouw... in Geers geval in Dirndo aan het kletsen bent... maar ja. het is een Filipijn met buikhaar. Ja, als met buikhaar. Ja, Ach, heel yeah, veel buikhaar. Ja, heel ja. veel. Ja, een navelpluis. Een navelpluis. navelpluis. Maar ja. nu ben ik toch benieuwd. Wat vinden jullie hiervan? Ja, uh, het verbaast me weer helemaal niks natuurlijk. Maar het is heel vervelend, want je, je denkt, je betaalt er ook voor. Hè? Dat is echt, het, kost, uh, het kost geld. Ja. Dus dan denk je toch inderdaad, ik zit hier te kijken... naar een uh, zeer karaktervolle uh, mevrouw. Uh, en ik uh, krijg echt een één uh, op één menselijk contact. En dat is dan een Filipijnse man met... Met buikhaar? Met buikhaar. Maar je zei toch ook net dat OnlyFans, ja het is natuurlijk gebakken lucht... maar staat voor authentieke relaties. relaties? Ja. Dit is toch alles behalve... Dat is dus, de marketingterm. Dus dat is dan toch, ze, ze streven niet van eigen marketingterm. Nou, nee, dus, maar dan dus is nee. dat nu klaar. Dus onzin. Maar even zeg maar die marketingterm daar gelaten. Okay. In feite, als je op OnlyFans zit, dan betaal je toch sowieso voor nepliefde? Ja, Hij de vrouw of die. Is het? Nee, het is liefde is fantasie. Nou, toch? liefde, fantasie. Dus je betaalt voor fantasie, je betaalt voor iets wat toch niet echt is. Die vrouw die daar zit en stel dat het wel die vrouw is die met jou tikt, ja, die meent dat ook niet. Ja, nee, maar dan kan ik het dus... ook aan het chat vragen. Dus dat is dan. Ja, maar dan heb ik het niet gaat. je betalen? Nee. Je, maar je, je hebt wel het idee dat je daarmee praat, maar als het echt lijkt en het is voor jou, het werkt voor jou, maakt It het worked. dan echt uit of het een man in Filipijnen is of wel dat werkelijk die vrouw? Je zegt er zelf al bij: als het werkt, maakt het dan uit. Nou, als het werkt niet, maar ik, nee. ik weet niet of het voor mij zou. Dat is een maar je antwoord. wordt wel in een spreekwoordelijke ootje genomen. Nou, inderdaad. En dat weten wij nu, want er is onderzoek naar gedaan. Ja, ik denk echt wel... Denk je dat je een half jaar met Ferry Doeners hebt lopen uh, appen? Maar dan is het, het, dus het gewoon een, een andere man. Dan is het een man met buikhaar met uit ja, de Filipijnen. En, en jij vindt het dus niet erg? Nee. Ook nee. niet als je zo weet Ik vind het... Er zijn of... het, het grotere problemen in de wereld. Ah, dat is ja, natuurlijk altijd ja, zo, maar... Nee, ik denk, je, je betaalt voor een fantasie en die is sowieso nooit echt. Dus of het nou een chatbot is of een echte vrouw. Ja, oké. Okay. Nou, dan is nou, het, het opgelost ja. prima. Geef <lacht> mij een abonnementje. Oh, leuk. <lacht> Kijk er naar uit. Het is 15 over 7. Je wekken gaat, je moet eruit. Je moet er hey. Straks kom je nog te laat. En dat wil je niet. This guy. Je, let's get down tonight. KC in the Sunshine Band. En daarvoor een raadslied song. Wij denken Nick Herschel. And the riddle. Over precies een week gaan we iets bijzonders doen. De Top 520 Actieweek. Exact over een week zitten wij op Utrecht Centraal... en komen wij samen met Warchild en Radio Veronica... in actie voor 520 miljoen kinderen die in oorlog leven. En dat is misschien nu al belangrijker dan ooit... als je het nieuws een beetje bijhoudt. My God, zeg. En we gaan dat doen vanaf een heel groot bed. Dat is jaar geleden ook al gedaan, natuurlijk. Uh, ene John Lennon en ene Yoko Ono, misschien kezen nog... die uh, zaten in Amsterdam in het Hilton... en daar ga ik eigenlijk ook gewoon protest voeren vanuit een bed. We moeten iets doen. En daarnaast stellen we ook een muzikaal lijst samen. Dat gaat heten de Stop 520. Dat is een lijstje waarbij elk nummertje eigenlijk symbool staat voor 1 miljoen kinderen die opgroeien in oorlog. En dat is geen ver van je bedshow. Je kunt een liedje aandragen. Het is een liedje waar je hoop uit put, Een liedje dat je kracht geeft. Of, of een liedje waarbij je gewoon positiviteit de wereld in wil sturen. Dat kan via radioveronica.nl. En uh, iemand die dat gedaan heeft is Sascha Geertman. Goedemorgen Sascha. Goedemorgen, hey, goedemorgen Gerard en de rest. Ja, hoor je dat de rest? Hey. De, rest? Hey. Hey. Hallo de, ja, de rest. Hallo. De rest begroet je ja, jou terug, Sasja, Wat fijn dat je, dat je erbij bent deze vroege woensdag. Want jij hebt een ja, plaat hoor. aangedragen. Ja, klopt. Elmo met One Day Like This. Prachtig, prachtig. Ja. En waarom? Shakers. Nou ja, uh, ja sowieso ik vind het een heel uh, hoopgevend nummer. Ik ben mezelf uh, muzikant, dus ik luister sowieso altijd eerst... Meer naar de muziek dan naar de tekst. En, uh, dus die is voor mij in eerste instantie onder, ondergeschikt. Maar ik vond het altijd, ik het voor het eerst hoorde jaren geleden het nummer. Dat ik, oh. Dit, uh, dit is echt zo'n nummer uh, die klinkt alsof er een, er een. hoop onderweg, of dat uh, hoe moet je het zeggen? Uh, dat er een mooie dag komt. One day ja, like this. En dat hoop ik natuurlijk voor die kinderen in uh, oorlogsgebieden, natuurlijk ook, dat dat verkeer gaat gebeuren voor ze. Lichtpuntjes aan het einde. Precies. Ja, zoiets. En, en ik vind um... vooral dat hate achter achter de dat vind ik heel erg mooi, uit ja, dat nummer. Mooi, hè? Nou, ik ga hem draaien voor je... maar voordat ik dat doe, Sasja, heb ik ook nog goed nieuws ja. voor je... want jij hebt een plaat aangedragen. Uh, jij wint uh, kaarten voor Chef Special... Als je dat oh, leuk vindt, donderdag 12 maart doen zij een intieme live-sessie. Uh, en dat doen zij uh, in Utrecht. En dan mag jij bij zijn als je dat leuk vindt. Oh, wat leuk? Ja, tuurlijk, daar gaan we heen. Nou, dat gaat lukken. Jij als medemuzikant moet dat toch kunnen waarderen, denk ik, Sasja? Absoluut, ja, zeker. Goed bent. Ja. Ik ga jou daar uh, kaart voor geven. En nog meer goed nieuws van die prachtige van Elbo. Gaan wij nu draaien? Yes, yeah, super. Dank jullie wel. Dank je wel, Veel plezier. En we zien elkaar daar, hè? Ja, zeker. Een hey, fijne dag nog. Ja, doei doei. doei. One day yeah. like this. Drinking in the morning song. Sascha Geertman, die uh, had deze aangedragen, zeg maar, om... Uh, nou ja, voor de stop 520... Binnenkort gaan we die uit. En uh, volgende week woensdag komen dus van uh, tenminste een dag of vijf... achter elkaar vanuit Utrecht Centraal. Zo meteen komt het nieuws eraan. Van half acht, Marijke, wat zit daar allemaal in? Odido moet beter communiceren over de hek en chemische aard bij je vis. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog...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 Draag ook jouw plaat aan via radioveronica.nl Opkom kom langs tijdens de Stop 520 Actieweek. Vanaf 11 maart live op Utrecht Centraal. Alle info check radioveronica.nl My name is Sherlock Holmes. It's unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie.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 Veronica, verkeer. 33 vertragingen. Dit zijn de grootste problemen. De A2, Den Utrecht bij de Empelbrug. Door een auto met pech, 23 minuten. A13, Rotterdam, Rijswijk bij Delft. De halftreinbaan is afgesloten door opruimwerkzaamheden. 39 minuten. En A27, Breda Gorken bij Werkendam. Een kwartier vertraging. 1 over half 8. En de headlines uit Marijke Ketel. Goedemorgen. Odido moet veel beter en opener met klanten communiceren... over het enorme datalek en duidelijker excuses maken. Een expert zegt in het AD dat het bedrijf echt van toon moet veranderen... wil het deze blunder overleven. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Vijf doden vielen toen in Baalbek een flat werd getroffen. Daar liggen ook nog mensen onder het puin. Bij Beirut, Beirut moet ik zeggen, werd een hotel geraakt... Op Schiphol landt over zo'n drie kwartier de eerste KLM-vlucht... met mensen die gestrand waren in het Midden-Oosten. Aan boord zijn 83 Nederlanders. Nog duizenden anderen zitten daar nog vast. En iets heel anders dan, want ik wil het graag even met jullie hebben... over de Senos. De Senos, de winkel. De winkel, zeg jij Xenos of Senos? Xenos. Senos, hè. Xenos. Ja, ik zeg ook Xenos. Want deze winkel verdient toch eigenlijk een award? Het is, toch, het is toch waanzinnig, want wat kun je daar niet halen? Je komt daar binnen en dan heb je de serviceafdeling En dan heb je van die krukken, weet je wel? Van die wasmanden. Van die wasmanden. Je hebt alles, spiegels. Ja, en het, het, wat is nou het verschil tussen de, de, de Action en de Xenos? Uh, action is wat functioneler. Dan kan je ook lampjes van je auto... Uh, oh ja, en ja, de En zo. Xenos is, is wel een iets hoger segment, vind nou, ik. Nou, en uh, heel veel borden van hout voor aan je muur. Met ja, love. ja, live, love, laugh in dit huis wordt gelachen. <laughs> Gedronken. <Ja>. Gedronken. <laughs> en geknuffeld. Gekne oh, en respecteren we elkaar. Oh. Maar het leuke is, als je al die borden en zo dan hebt gekocht, dan kom je aan het einde van de zenuwse en dan kun je ook nog gaan voor een knoflookolie. Oh, ja. of, of voor muffingebak. Ja. Ja. Je, je hebt daar alles. Of een rape van merken waar je nog nooit van hoort. Heeft. Ja, van hele aparte merken, ja. Die dingen zijn toch altijd van de vrachtwagen gevallen, denk ik. Dat klopt toch helemaal niks? Ja, van dat zijn van die bulkinkopen die ze dan uh, daar leggen, ja. Maar goed, het is leuk, want onze Veverflav heeft <lacht> dat een hele... Dat vond ik nog de Veverflav is een website, Een he, website, website over, thuis. over snacks. En die hebben nu een lijst online gezet met dingen die je kunt kopen bij de Senos. Die wilde ik toch graag even aan jullie voorleggen. Want Geer, zou jij overwegen om uh, voor 3 euro oesters in blik te kopen? Nee. <lacht> nee. <lacht> bij de Senos <lacht> kun je oesters nee. in blik kopen? Nee. Popcorn met dropsmaak. Nou, dat is nog misschien tot daar aan toe. Maar ze verkopen daar ook. Poekoekoekoekoe. Een luchtige, knapperige aardbeienwafel met aardbeien erin. Kijk, poekoe. het is poekoe. Dat is toch absurd? Er zit een hele lokale lekkernij of zo. Ja, dat zou je bijna zeggen. Nee, nou ja, ik moet daar weer eens toe. Wat gebeurt er allemaal daar? Crispy peerstukjes. Ja, gedroogd fruit is een hit nu. Dus dan kun je. Ja, met een soort peerschips. Nou ja, <lacht> ja. Goed, ja, ik begrijp. het ja, zijn toch wel een beetje stil van er ook. Ja. Genische aard je vis, stukjes smors, je kunt er letterlijk alles kopen. Ja, maar ze doen iets wel goed, denk ik. Want ik bedoel, de blokker die heeft het niet volgehouden. En de zenos nee. is echt. Ja, de die er vier overeind staan ze. Dat is ook een beetje hetzelfde. Alleen de zenos is wat gekker. Ja, ik zei blocker. wel eens gekker, ja. Een toch... blokker was toch best duur ook, moet ik zeggen. Het is een soort verzamel van allerlei spullen, is het. Er is <laughs> ja. een melange aan. En, ja. ah, ik wilde het er toch graag even met jullie over hebben. Leuk hoor. Het weer dan nog in het zuiden, kan er nog wat mistig zijn. Maar verder vandaag heel veel zon. Van noord naar zuid wordt het 8 tot 17 graden. Als we nu geen gratis spullen meer krijgen, dan ben ik <laughs> erbij. ben. Satisfied End of time. Het gaat weer plaatsvinden. Zometeen een nieuwe editie van... Het Woordenboekspel. En, och, er valt weer wat te winnen ook. Niet zomaar een boek. Nee, we hebben hier Once in a Lifetime. De titel zegt eigenlijk al genoeg. 50 jaar Talking Heads, de bio. De Nederlandstalige biografie over deze invloedrijke nieuwe band Kun jij winnen als je durft mee te spelen met Het Woordenboekspel. En hoe doe je dat ook alweer? Ja, dat is gewoon heel simpel, kinkers. Dat is heel simpel. Je hoeft maar één woord te appen. Spel naar de Radio Veronica. Eén woord kan het verschil uitmaken. Zo. Nou, doe dat maar even, dan mag je zometeen meespelen. Dus voor de boekspel even naar de Radio Veronica. En van aanstaande vrijdag is zij hier. Ze komt hem live doen. De nieuwe Davina Michel heet Stil Champagne. te slapen, staat hij al te zweten in de studio. Oeh, hij oh, ruikt het. Oh. ruikt het zelfs al. En hekdom in de Morgen, met Gerard en zijn hele team. Dit soort gekkies. Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica. Wat zullen we nou krijgen? I walk a lonely road, the only one that I... I don't even to En, dreams. en daarvoor uh, de dame die aankomende vrijdag hier is om deze single live te spelen. Haar naam is Davida Michel, jawel, je kent haar wel. En uh, de nieuwe single ja, dat gaat over champagne. Daar hebben wij een ongelofelijke zwak voor. Oh, zul je het hebben. Still Champagne, ze heet de nieuwe... Song. Je krijgt een woord dat je niet kent. Ja. Zoals Grand equivalent is een goeie woord, maar Niet he. getreurd maak je niet druk. Ja. Je krijgt drie opties, veel geluk. Wie weet je het antwoord niet. Of misschien toch wel. Je wint altijd een prijsje bij. Ah, ah, ah. Het woordenboekspel. Ja, mensen, het is weer zover. Het woordenboekspel. Zeer doeltreffend, toch heel simpel. Altijd lastig. We hebben een woord van de dag geplukt. Random uit de dikke vandalen. We hebben één klein probleem: Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen wie gelijk heeft. Wie heeft de juiste definitie? En we spelen het vandaag met uh, iemand die gisteren echt een hele goede avond gehad heeft. Die is echt. Nou, die heeft zo hard staan gillen. dat de hele straat dacht dat er een ramp gebeurd was. Maar het bleek een feestje te zijn. Hij is een ras en EC-fan. En hij ziet die beker onder onderneem aan de telefoon. Ricky! Uh, uh... Hey. Hoe is het, Ricky? Goedemorgen, Gerard. Ja, goed wel. Ja, ik wou net zeggen. Wat voor avond heb jij beleefd gisteren? Zeg. Ja, ik ben er nooit zo makkelijk opgestaan. <laughs> oh, ik dacht nou, dat zal een heel lastige woensdag zijn, maar dat valt dus wel mee. Nee, we nee, nee, krijgen vleugels. We ik... hebben vleugels gekregen. Ja, en vleugelspits ook, hè? <laughs> ja. <laughs> ja. ja, mooi, hè? Mooi feestje. En uh, wat denk jij? Gaat dat lukken hier wel, hè? Ja, we hebben hem al vijf keer verloren, dus uh, er staat een keer als scheps, zeg zeg zeg ja, ja. ja. zeggen ze keer is in Nijmegen, hè? Zeggen wij ook altijd hoor. Dat is een oud Nijmegen spreekwoord, hè? Dat kennen ja. wij al jaren natuurlijk. Ja, want... Heel goed dat ik hier naar moet ik keer onze kant vallen. Ja, dat gaat een keer gebeuren. Misschien ook, überhaupt alles, hè. Als je ook vandaag wint, nou jongen, dan gaat het goed komen. Ja, dat is sowieso mooi. Want we hebben hier Hedge, een, tot. een prachtig boek voor je. Dat heet uh, Once in a Lifetime, 50 jaar Talking Heads. De biografie is uh, te winnen. Valt te winnen met dit spel. En uh, het woord van de dag, ja, is een lastig hoor. Want Rieke, jouw woord is... Kapiton. Wat? Kapiton. Kapiton. Nou, maar rekenen, kapiton. Wat, wat is een kapiton? Wat een capiton is een onderdeel van een bidon. Het is namelijk het drinktuitje. capiton eigenlijk? Ja. Ah, Max, ja. wat denk jij dat het is? Nou, het is ja, best uh, ingewikkeld eigenlijk. Het is een ruitpatroon met op elke hoek een knoop. En je ziet het vaak bij banken, bij van die Chesterfield-banken. Oh, die Chesterfield-banken? Ja, ja, die je in van die Engelse landhuizen dan vaak ziet. Ja. Van die banken met allemaal knopen erin. Met Burberry-kussens, hoor. Dat is capiton. Uh, <lacht> Oké. Okay. Het is iets heel anders, Ricky. Uh, een kapiton is de hendel waarmee een bureaustoel omhoog en naar beneden gaat. Dat heet een kapiton. Baba. Baba! Baba! Baba! Ik heb geen flauw idee. Ja, maar, ja, geen flauw idee, hè? Wat zegt je gevoel? Nee. Mijn gevoel zegt... Uh... Ja, ik denk, uh, ik denk dat ik voor jou ga, Gerard. Oh, misschien moet je er nog even goed voor zitten. Nou, ik zou, ik zou, ik zou, er, ik zou er niet voor gaan. Hij wordt me nee, gezond. Ik ga nooit voor Gerard. Nee, nooit doen. Nee. Uh... Ga er eens even goed voor liggen. Ik ben wel... Ik heb wel een zwak voor vrouwen. Dus ik denk dat dat toch voor de... Jij denkt, dan kies ik nou weer verkeerd. Een bidon denk jij, dus het, het drinktuitje. Dus een onderdeel van het bidon zeg jij. Ja, ik heb geen flow idee. Het is juist veel, ik weet niet hoe die Maar nou, nou, nee, ik zou ja. niet weten wat is. Die grote knopen is dat, in ruitpatroon, hè? Ja. ja. Ja. Ik wil nu een antwoord. Het muziekje wordt ook spannender. Ja, het wordt steeds spannend. Zo zover zijn we nog nooit gekomen in dit muziekje namelijk. <laughs> oh, ja. Ja, ik ga er ook nog voor het uh, drinktuitje. Drinktijtje? Nou, ik ben benieuwd hoor. Een kapiton is een ruitpatroon met op elke hoek een knoop. Oh. Je ziet dit vaak bij Chesterfield-banken. Oh. Max heeft gelijk. Ach, oh, wat een blindleggen zeg. Natuurlijk heeft Max gelijk. Ja, ik heb het echt geprobeerd voor te zeggen. Jeetje, mina. <lacht> ja, maar... Moeten we niet voorzagen. Wat een naarheid. Nee, nou. ik wist het gewoon eigenlijk niet. Ik je moet wist het zeggen, regelmatig wil ik hem wel, maar dat uh... nee. Nee. Nou, hoe dan ook, weet je, je gaat nooit met lege handen naar huis, want wij geven jou, Ricky, een De bemoedigend knipje, applaus. Oh, jammer. Ah. Ah. En we doen er een plastic beker bij, want ja, dan hebben je ieder geval iets van een beker gewonnen al. Ja. <laughs> ik vond ja, het heel, dat heel gezellig dat je meedeed, jammer. Maar maak er een mooie woensdag van, hè? Ja, dat wordt het sowieso. heb een nieuwe kapot. Bye bye, man. Yo, oi. Uh... time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 je jezelf een holland amerika Line cruise Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op Brightlands.com. Je wil elke dag vooruit.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 Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 2 zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.